9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. De tweede voortvluchtige in Heerenveen is opgepakt door de politie. De man werd vanochtend vroeg gearresteerd op de Marktweg in de Friese plaats, vlakbij Schaatshal Tialf. De man en een handlanger hebben gisterochtend tijdens een controle een politieauto geramd. Daarna scheurden ze weg, waarop de agenten de wegrijdende wagen beschoten. De auto van de twee werd later teruggevonden met bloedsporen. Gisteravond was de eerste verdacht al opgepakt. De politie heeft niets bekendgemaakt over eventuele verwondingen van de twee. China importeert geen babymelkpoeder meer uit Nieuw-Zeeland en Australië... vanwege de vondst van een gevaarlijke bacterie. Het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fronterra maakte gisteren bekend... dat babymelkpoeder en sportdranken besmet kunnen zijn... met bacteriën die botulisme kunnen veroorzaken. Chinezen kopen massaal in het buitenland geproduceerd babymelkpoeder... sinds het melamine-schandaal in 2008. Tienduizenden baby's belanden toen in het ziekenhuis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 In Deventer begint vanochtend voor de 25e keer de grootste boekenmarkt van Europa. Na verwachting komen dit jaar 125.000 mensen op de bijna 900 kramen met in totaal 6 kilometer boeken af. Het thema van de jubileummarkt is zonder banaan geen boekenmarkt, ode aan de bananendoos. Op de Deventer boekenmarkt worden vrijwel altijd bananendozen gebruikt voor het uitstallen van de boeken. De organisatie schat dat er ruim 8500 van die dozen op de markt staan.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 Zullen we vanavond gaan barbecueën? Mm, ja, lekker. Ik moet uh, alleen even kijken of mijn hamburgers al volgroeid zijn. Uh, maar even kijken, volgens mij heb ik hier ook nog wel wat worstjes in de vleestuin. Dit zou zomaar een zomersgesprek kunnen zijn in mm, pak een beet 2040. Want als het aan onderzoekers van de Universiteit Maastricht ligt... kweken we in de toekomst vlees. En dan bedoel ik dus niet een uh, eigen koetje in de achtertuin... maar bijvoorbeeld de reageerbuisburger... In Maastricht wordt rundvlees gemaakt door stamcellen te kweken in een petrischaaltje. Kweekvlees dus. Wat mij betreft nu al het smerigste woord van 2013. Maar goed, dat zegt natuurlijk niks over de smaak van deze burger. Morgen kan de doorbraak in de geschiedenis van de wereldvoedselvoorziening worden. Want dan wordt de stamcelburger gepresenteerd in Londen. Maar hoe futuristisch dit stamcelburgergebeuren ook klinkt... eigenlijk is het nu alweer achterhaald. Dat vindt tenminste de vegetarische slager. Stamcelvlees heeft nog natuurlijk steeds dierlijk materiaal nodig... om te groeien, veel dierlijk materiaal. Het is minder efficiënt dan het nuttige van plantaardig materiaal. En het duurt nog minstens twee decennia... voordat het echt op de markt kan worden gebracht. De ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers is al zover... dat het hele stamcelgedoe niet meer nodig is. Om te bewijzen dat de vega-rundeburger minstens zo lekker is... Zo niet, zo niet lekkerder dan die stamcelburger... wordt morgen in Londen tegelijkertijd met de reageerbuisburger... de vegetarische variant gepresenteerd. Een soort battle of the burgers dus, die morgen wordt beslist. Overigens lijkt de kans dat kweekvlees binnen afzienbare tijd... op de barbecue ligt nogal klein. Gezien de prijs van de burger die morgen wordt gebakken... Opgebouwd uit mini-kweekjes, kosten de eerste drie Kweekburgers samen 290.000 euro. Dat is nog eens een kilo knaller. Symfonieorkest van de Belgische Omroep uh, was dit. Een stuk met de titel Le, Mer Le Blanc voor piccolo en orkest van de Franse componist Eugène Damaret. In Noord-Brabant gaan boeren maatregelen nemen om meer vleermuizen op hun bedrijven te krijgen. Vleermuizen zijn natuurvriendelijke bestrijders van plaaginsecten in de akkerbouw, vrijteelt en veehouderij. Het CLM, het Centrum voor Landbouw en Milieu en de Zoogdiervereniging... denken dat daarmee het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen beduidend omlaag kan. Naam van het project Boer zoekt vleermuis. Zonder Yvonne Jaspers, hoop ik. Henny Radstak is op de boerderij van Agen Opdam, de Genneperhoeve, aan de rand van Eindhoven. Biologisch bedrijf, Agen? Ja, biologisch bedrijf inderdaad. Wat heb je allemaal? We hebben koeien, melkkoeien. We hebben varkens, we hebben kippen, we hebben tuinbouw, we hebben zorg en we hebben heel veel natuurbeheer. En vleermuizen? En vleermuizen, ja. Loop even de, de stal in. Het is niet heel vol in de stal, het zijn een paar kalveren. Ja, de jongste kalveren staan nog binnen maar, en de rest van de koeien staan allemaal uh, buiten. Hier zitten vleermuizen in deze stal? Ja, dit is een potstal uh, waar, uh, waar de koeien dan winters daar uh, beneden in de stal kunnen liggen. En uh, ja, de deuren staan eigenlijk altijd open. En vliegen zijn hier uh, voldoende. En zo s'avonds uh, met het begin van de schemer... Dan, uh, dan komen de vleermuizen sowieso rondom op het erf. Maar ze komen hier ook in de stal uh, voor ageren. Wat voor last heb je dan van die insecten? Nou, het is eigenlijk vooral dat de koeien er last, uh, er last van hebben. Ja? Die, uh, ja, die worden onrustig met heel veel vliegen. En het uh, is ja, dus ook gewoon in de stal, in, tijdens het melken, het is, het is niet, niet prettig. Nu zie je de zwaluwen, ja, de de zwaluwen. hoofdscheren. Ja, dat is ook een teken die, dat hier insecten zitten. Ja, die, die zitten hier volop. En ja, tegen de tijd dat die op de balk gaan zitten, komen de vleermuizen. Dus ze helpen, die vleermuizen helpen ons ook een handje om het om, om vliegenbestand een beetje te beperken. Want ja, als biologisch bedrijf kunnen we niets gebruiken, of willen we ook niets gebruiken tegen insecten. Dus wat de natuur kan oplossen, dat, dat mag de natuur oplossen. Daarom doe je mee aan het project Boer zoekt vleermuis. En in het kader daarvan... Uh, ja, je hoeft tegenwoordig niet meer uh, te gaan zitten tellen... s'nachts met een uh, beddetector of met het blote oog... om te kijken hoeveel en wat voor vleermuizen er voorkomen. Maar er is een speciale apparatuur voor Herman Limpens. Ja, we gebruiken tegenwoordig apparaten. Dat, uh, nou, die heten dan bedlogger. Dus die uh, registreren voor ons al het uh, geluid wat in deze stal aanwezig is. De volgende ochtend... Je bent dan zelf uitgeslapen, ga je het apparaat halen, haalt een SD-kaart eruit. Zoiets als mijn digitale fotocamera. In de computer en hup, daar heb je al je opnames van de hele nacht. Kijk, een klein grijs zwart kastje. Ongeveer anderhalf, twee keer zo groot als de gemiddelde smartphone tegenwoordig. Ja, dat zijn hele mooie apparaten die, die, die hebben drempelwaardes ingesteld. Dus komt er een geluid wat boven een bepaalde geluidsterkte uitkomt... en boven een bepaalde frequentie uitkomt... Nou, dan zegt hij, ik maak een opname. En, en wat interessant is, is dan te zien, uh, wat is dat? Welke soorten komen eigenlijk in deze stal? Want dat is wat jullie van de Zoogdiervereniging willen weten? Ja, precies. En dat is een project, Azean Guldenbond... van uh, het Centrum voor Landbouw en Milieu, wat, wat jullie uh, promoten, hè? Ja, het is een uh, praktijknetwerk... En dat houdt in dat uh, er op dit moment vijf boeren aan meedoen. En dat zijn, uh, is een fruitteler, dat is een gemengd bedrijf, het uh, is een uh, groenteteler. En het, uh, er zijn biologische boeren en gangbare boeren mee. En het doel is om uh, vleermuizen te stimuleren op het bedrijf. Nou, dat heeft twee leuke kanten. Aan de ene kant is dat vleermuizen gewoon hartstikke leuk zijn. En je bevordert de biodiversiteit ermee. En het andere is, is dat vleermuizen ook heel nuttig zijn omdat ze uh, bijvoorbeeld vliegen in de stal uh, vangen. En er zijn ook speciale soorten die echt dat doen, die echt vliegen in de stal kunnen vangen. Zoals de, de franjestaart bijvoorbeeld. En je hebt uh, ook vleermuizen die gewoon buiten schadelijke insecten kunnen vangen. En denk maar bijvoorbeeld aan allerlei uh, motten die rond uh, groentegewassen voorkomen. Nou, en het blijkt wel uit onderzoek dat uh, uh, vleermuizen echt in staat zijn om plagen naar beneden te brengen. Dus dat zou kunnen betekenen dat je minder hoeft te spuiten. We gaan even de bedlogger uitlezen, want die heeft hier vannacht uh, staan ratelen. Die heeft vannacht opgenomen. Ik moet dus het SD-kaartje uit het apparaat halen, in de computer stoppen... en dan gaan we kijken wat er vannacht is opgenomen. Nou, Welke soorten, hoeveel, dat soort dingen. Ja. Je hebt de laptop gelukkig meegenomen. Als ik deze file bijvoorbeeld pak van uh, tien over tien, gisteravond... Nou, dan zien we hier meteen een mooie dwergvleermuis verschijnen... Ja, die, die, die zien we niet verschijnen letterlijk, maar we zien een soort sonogram, hè? Ja, een sonogram met een, een analyse van het geluid. Kijk, en je ziet hier dat alles tussen de 50 en de, en de 40 kilohertz zit. Nou, dat is typisch dwergvleermuis. En dan maak je hier nog een meting van de frequentiespectra. Kijk, en dat zit precies op 47 kilohertz. Dus dat is een gewone dwergvleermuis. Je hoort hoge piepjes. Dat is in feite het vleermuisgeluid tien keer vertraagd, zodat wij het ook kunnen horen. Ja. En af en toe hoor je nog wat op de achtergrond. Dat pik pik, pik, pik, pik, pik, pik, zou ik maar zeggen. Ja, wat is dat? Dat is het, het echte ritme van de vleermuis. Maar ook weer hoorbaar gemaakt met een elektronische truc. Het zijn deze dingetjes dus, hè, in die nachtelijke opnames die ons interesseren. Die piekjes in het zonogram. Want daarmee, ja, precies die piekjes in het zonogram, daarmee kan je heel mooi zien dat dit een uh, gewone dwergvleermuis is. En die zat hier dus vannacht om tien, gisteravond, tien voor ja, tien? Dat dit is een opname van uh, tien over tien. Tien over tien, ja. Gisteravond, en dat is dus ook, ook opvallend, hè, want uh, het is dus uh, buiten op dit moment pas tegen half elf mm. of nog wat later... ...begint het echt donker te worden, en, maar die, die dwergvleermuizen zoeken de donkere stal dus al eerder op. Een, een, een staart klinkt dan als zo, als volgt. Dus je hebt dan ineens een ander, hè? je moet dat jeep, jeep, maar chip, chip. hele korte, steile pulsen zijn dat. Als je in Duitsland of Frankrijk en ook Groot-Brittannië naar boerenschuren gaat, dan heb je daar oude balken met houtverbindingen. En in die spleet in hout in de stal, boven de koeien, daar wonen dan staten. Nou ja, en wat je in Nederland ziet zijn dat heel veel van dat soort boerderijen uh, ja, die zijn weg zijn. In de Achterhoek in Twente daar wonen mensen in de, in de deel waar je die houtverbinding hebt. Terwijl de boer die wil natuurlijk ook een beetje uh, modern kunnen... Uh, je gaat niet meer zo'n oude houten schuur bouwen, je bouwt uh, een moderne schuur. Als je deze schuur hier bekijkt, dan zijn alle plekken uh, of alle voorzieningen die het Franse staat nodig heeft... namelijk koeien en mest en vliegen, die zijn er... Alleen hij vindt in deze schuur met deze bouwstijl niet gemakkelijk een woonplekje. Wat, wat kan Agen dan doen hier in deze stal? Nou, in eh, feite is het heel simpel. Hè. Die staat wil in een, een spleet tussen hout wegkruipen. Dus stel je voor dat je twee planken pakt van een meter breed en 50 centimeter eh, hoog, zou ik maar zeggen. En, en je zet ze op bladjes van anderhalve centimeter. Dus dan heb je een hele dunne, platte eh, spleet gemaakt. Die hang je aan de wand. En dat is het. Dus even aan de slag, Agen. Ja, dat, dat wordt knutselen. <laughs> nou doen jullie dit met een vijftal bedrijven in Noord-Brabant. Maar dit kan natuurlijk in heel Nederland. Nou, dat zou ook, ook, ook geweldig zijn. Kijk, we willen eerst kijken of het hier werkt. En als je kan laten zien dat het werkt, dan gaan we heel Nederland in. Ja. En dan gaan we kijken of we, zeg maar, op veel meer bedrijven... samen met agrarische natuurverenigingen, boeren die dat willen... dat we ja, al dit soort maatregelen, dit soort simpele maatregelen... gaan toepassen op andere bedrijven. En dan, uh, uh, ik zou bijna zeggen, de vleermas komt eraan in de landbouw. Salonorkest Trocadero speelde de sweetest song. Goed, hoe succesvol actievoeren kan zijn, dat bleek afgelopen week. Vorige week zondag vertelde ik nog over die, ja, die beergevechten in de Oekraïne, die gesponsord werden door diervoerfabrikant Royal Canin. Het waren van die hondengevechten, honden die ze dan op beren afsturen. En als je dan uh, lekker leuk meedeed en had gewonnen, dan won je een beker. En die was gesponsord door Royal Canin. Dat moet niet gekker worden. Er was een handtekeningenactie van dierenbeschermingsorganisatie Viervoeters. En, en daar hebben wij, de luisteraars van vogels massaal aan meegedaan. En met succes, want op maandag werd de petitie al tijdelijk gestopt, omdat de diervoerfirma wilde praten... en meebetalen aan een opvang voor die beren. Joost Huizing praat over de actie met Jelia den Herder van Viervoeters. Ja, het is geweldig. We zaten een week na ons persbericht met de rode kanine om de tafel. Duizenden mensen hebben ook na aanleiding van Vroege Vogels... vorige week een handtekening gezet. Ja. En daardoor kwam er druk op die fabrikant van diervoer. Ja, ze werden van alle kanten onder druk gezet... Op Facebook En allerlei mensen die de protestactie hebben ondertekend. Ja, dat hielp. Is natuurlijk ook gekkigheid. Een West-Europese fabrikant van diervoer... die sponsort dat er in de Oekraïne gevechten worden gehouden. Vastgeketende beren. Je hebt die beelden waarschijnlijk veel gezien. Ja, het is afschuwelijk. Het is barbaars. En de beren zitten vastgebonden. worden weggetrokken als er honden op ze afkomen. Hun klauwen zijn verwijderd. Ze zijn verzwakt omdat ze te weinig eten en drinken hebben gekregen. Het is zo'n oneerlijk gevecht. Dat werd dan gesponsord door Royal Canin. Daarmee zijn ze meteen gestopt. En ze gaan jullie helpen met de opvang. Ja, ze hebben in het gesprek van afgelopen dinsdag beloofd... om te helpen bij het redden van al die beren in Oekraïne... Die ...gebruikt worden voor dit soort gevechten. Dat zijn er 15 à 20, schatmen. En daarvoor zullen wij nu een uh, speciaal park bouwen... ...en Royal Canine beloofd om de rest van hun leven ja, ja. ons te financieren. Niet de rest van het leven van Royal Canine, maar van het berenleven. Van het ja, berenleven, ja. Ja, ja. 15 tot 20 beren. Is het houden van beren in de Oekraïne dan nog zo gewoon? Nou, het is iets wat een hele lange traditie is... ...maar het is sinds augustus 2011 verboden... Het mag niet meer, maar het gebeurt nog wel. Ja, het is een heel groot land en hier en daar in de bossen worden nog steeds beren voor dit soort praktijken gebruikt. Maar jullie praten niet alleen over de vechtberen, maar ook over wodka-beren en dansberen. Ja, de dansberen zaten voornamelijk in Bulgarije en we hebben daar een opvangpark voor deze beren. Die zijn een aantal jaar geleden al allemaal gered. Er zijn geen dansberen meer in de EU. Voor zover we weten... Ja, nou, we hebben wel een redelijk uh, goed beeld dat dat echt zo is. Maar omdat we zoveel uh, met beren werken... stuiten we steeds weer op nieuwe uh, misstanden. Zo hebben we nu in Kosovo een nieuw park voor beren... die bij restaurants in kleine kooitjes werden gehouden. Ah, om... dat, dat zijn die wodka-beren? Uh, nou, de wodka-beren zijn ook in Oekraïne. <laughs> en die heten zo omdat ze veel wodka en andere alcoholische dranken krijgen... om... Uh, ja... Nog gekker te nog doen. Nog gekker te doen, zodat het uh, vermakelijk is voor het publiek. Ja. Vechtberen, wodkaberen, dansberen, hoeveel zijn er nog in de Oekraïne, denk je? Van de wodkaberen weten we dat het er ongeveer 80 zijn. En nee. van deze beren die voor gevechten gebruikt worden, 15 à 20. Dus ja, rond de 100 beren. En daar komt nu, hopen we, een oplossing voor, een opvangpark. Ja, een speciaal opvangpark voor deze vechtberen. De komende weken gaan we praten met Royal Canin en met de Oekraïense overheid hoe we dat vorm gaan geven en wat er allemaal moet gebeuren en hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. En daarvoor gaat de diervoerfabrikant in ieder geval dokken en verder moeten jullie het zelf betalen. Of de Oekraïense overheid. Nou, we gaan ervan uit dat we het gebied waar we het park willen hebben van de Oekraïense overheid krijgen en ook voor de inbeslagname van de beren zullen we hulp krijgen van de overheid. En Royal Canin heeft beloofd om nog Zakenpartners en andere relaties uh, van hun aan te schrijven om te helpen bij het sponsoren. Dus, um... Het is al met al een fantastisch snelle flitsactie geweest met ja. succes. Het is een geweldig succes binnen wat... een week. Gefeliciteerd en ik neem aan dat er, nou wat was het, taart of champagne? <laughs> nou, als de eerste weer ja. bevrijd wordt, dan zullen we dat zeker vieren, maar nu wachten we nog even. Maar uh, we zijn heel blij met alle steun die we ook van de Vroege Vogelluisteraars hebben gekregen. Dank je wel en succes verder. Dank je wel. Ja, met recht. Een royal... Succes. Uh, dat was het actiesucces van afgelopen week. Maar vandaag uh, vragen we uw aandacht voor een nieuwe actie. Maar nu voor dieren in eigen omgeving. De zoogdiervereniging slaat alarm, want er dreigt egelleed. Door de droogte hebben egels te weinig vocht. En uh, dat is een lossen door schotels met water in de tuin te zetten. Maar er is dus een actie op touw gezet. Ik uh, weet nog wel een leuke ambassadrice voor de egelactie. Ik zal het nummer van Lies Visschendijk even aan ze doorgeven. Uh, kijk voor meer informatie op onze website. Thank you. Angelito voor gitaarsolo van de Argentijn Marcelo Coronel. Uitgevoerd door de gitarist Victor Villadangos, zoals dit. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Terwijl Stichting de Noordzee deze week een grote opruiming hield op het strand... ronden duikers in zee een grote opruimactie af bij scheepswrakken. In totaal werd op initiatief van onder andere de Vereniging Kust en Zee... maar liefst 15 ton oude visnetten naar boven gehaald. Een deel van de visnetten werd in kleine stukjes door duikers opgevist. Maar de grootste klapper kwam van een bergingsbedrijf... dat met grote kranen enorme stukken net omhoog takelde. Visnetten rond scheepsrakken zijn een groot gevaar voor vissen en voor zeezoogdieren die rond de wrakken op vissen jagen. Wetenschappelijk nieuws: stokstaartjes, wolven, sommige antilopen en ook de nodige apen en halfapen. Van alle zoogdieren leeft ongeveer 9% monogaam. Twee grote wetenschappelijke tijdschriften bogen zich afgelopen week over het waarom van die keuze. Science houdt het erop dat monogame zoogdieren zoveel tijd kwijt zijn aan het onderhouden van het vrouwtje... en aan het opvoeden van het kroost dat het niet te doen is om er meerdere vrouwen op na te houden. Het tijdschrift van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen komt tot een heel andere conclusie. Die schrijft dat mannetjes soms bij één vrouwtje blijven om te voorkomen dat andere mannetjes hun jongen doden. Trouwens, geen van de twee onderzoeksgroepen doet een uitspraak over monogamie bij de mens. En dat doen ze vooral niet, omdat ze de mens niet per se tot die 9% van de monogame zoogdieren rekenen. Water. Het ziet er niet al te best uit op de bodem van het Grevelingenmeer. Door gebrek aan zuurstof is al het onderwaterleven daar verdwenen. Er ligt een dikke laag stinkende modder die elk jaar groeit. Waar vroeger wit schelpzand vol wormpjes en weekdieren te vinden waren... maken nu bacteriën de dienst uit. Sinds de Grevelingen is afgesloten, begin jaren 70... is er geen getij en dus geen stroming meer. En kunnen de meer zuurstofrijke waterlagen niet meer mengen met elkaar. Maar voor de zeldzame groenknolorgies is die afwezigheid van getij juist goed nieuws. De eilandjes in de Grevelingen zijn een waar paradijs voor deze orchidee. Hoe zit dat, vroegen we aan ecoloog Kees de Kraker. Die orchidee die groeit op de laaggelegen uh, locaties. En als er een getij komt, dan komt het zoute water eroverheen. En dat kan die niet tegen. Maar er is toch helemaal geen zoet water in de Grevelingen? Nee, het is uh, dus zout water. Op de platen zelf, daar is een uh, zoet waterbel ontstaan. Zeg maar, het zijn zandplaten waar uh, het regenwater in doordringt. En het zoete water drijft op het zoute water. En zo krijg je een laagje zoetwater onder die platen. Die uh, orchidee, gaat die blijven of verdwijnt die weer op den deur? Nou, het beheer in de greveling is erop gericht om dat zo lang mogelijk uh, goed te houden. Dat de platen open blijven, uh, worden uh, begraast. Anders zou die weer snel verdwijnen. Als je geen beheer zou doen, dan zou die in korte tijd een streweel staan. En dan was de hele greveling in alle platen waren begroeid uh, met struiken en bos. Dit jaar werden er maar liefst 40.000 exemplaren gevonden op een van de eilanden. En daarmee is het de grootste populatie van Nederland. Misschien zelfs van Europa, Al dus de kraker. Dieren in het nieuws. De Raad van State heeft deze week beslist... dat de huiskraaien van Hoek van, van Hoek van Holland weer een beetje respijt krijgen. Pas op 14 november behandelt de meervoudige Kamer van de Raad de bodemprocedure... die de faunabescherming heeft aangespannen tegen de provincie Zuid-Holland. De provincie wilde pak een beet 25 exotische kraaien het land uit laten knallen. De faunabescherming betoogt dat dit onnodig is. De dieren leven hier inmiddels al jaren, breiden zich niet noemenswaardig uit... en zijn niets of niemand tot last. Nou, als je ervan uitgaat dat de Raad een week of zes nodig heeft om tot een uitspraak te komen... dan kun je concluderen dat de Hoekse huiskraaien 2014 wel gaan halen. En wat daarna gebeurt, dat is ongewis. Energie. Shell overweegt een gedeeltelijke terugtrekking uit Nigeria. Dat maakt het bedrijf bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers deze week. Nigeria is al jaren een hoofdpijndossier voor Shell. Het bedrijf benadrukt zelf dat er veel olie wordt gestolen... en dat de illegale verwerking daarvan voor veel vervuiling zorgt. De problemen in het West-Afrikaanse land zorgden het afgelopen kwartaal... voor slechte cijfers voor Shell. Maar volgens Geert Ritsema van Milieudefensie... is het nog maar de vraag of Shell echt uit Nigeria vertrekt. Nou ja, dat moeten we inderdaad nog zien. Omdat ze in het verleden wel vaker hebben gezegd dat ze dat zouden doen. Wat vooral ook opvalt is dat de CEO van Shell, de Pieter Voser... de schuld eigenlijk voor het vertrek, mogelijke vertrek van Shell... eenzijdig bij de Nigeriaanse regering legt. Terwijl Shell zelf ook boter op zijn hoofd heeft. Zij zitten daar al sinds het eind van de jaren 50... En hebben dus jarenlang ook pijpleidingen laten lopen door gebieden waarvan ze wisten dat daar risico's waren, dat daar rebellen waren, dat daar olie werd gestolen. En nu ineens, ja, huilen ze krokodillentranen. Maar wat volgens ons nog veel belangrijker is, ze hebben daar een enorme ravage aangericht. Een olieramp die uh, de grootste in de geschiedenis, de grootste olieramp in de geschiedenis, waar ze nog steeds haast niks van hebben opgeruimd. En dat moet vooral gebeuren of ze nou vertrekken of niet. Rommel moet worden opgeruimd. Dat vinden wij het allerbelangrijkste zij Geert Ritsma van Milieudefensie. Een ontdekking. De terugkeer van wolven kan een zegen zijn voor de natuur. Dat ontdekten beheerders van het Yellowstone Natuurpark in de Verenigde Staten. Sinds het verdwijnen van de wolven enkele tientallen jaren terug werd het park overspoeld door herten en die aten alle besjes op waar ook grizzlyberen van leven. Het gevolg: ook de grizzlies verdwenen bijna uit het park. Nadat in 1995 wolven werden uitgezet in Yellowstone... werden de herten weer in toom gehouden. Er bleven besjes over en voilà. Ook de grizzlybeer doet het sindsdien weer uitstekend. Het bericht is een opsteker voor mensen... die ook de wolf graag in Nederland zien terugkeren. Uh, hoewel we hier geen grizzlyberen hebben natuurlijk. Maar misschien een leuk ideetje voor de beheerders van de waterleidingduinen... of de Oostvaardersplassen, waar ze nogal last hebben van die herten. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Onze muzieksamensteller had midden in de zomer zin in een herfstdeuntje. An Otomne was dit van de Russische componist Moritz Moskowski. Veel vleesetende consumenten maken in de winkel een bewuste keus... als het gaat om dierenwelzijn. De koe of de kip moeten goed leven hebben gehad. Dus uh, bijvoorbeeld een biologisch biefstukje en zeker geen plofkip. Maar wie denkt er op dezelfde manier na bij de keuze van vis... Zalm en tilapia bijvoorbeeld, die komen vaak uit de kweek. En daar zijn de omstandigheden voor vissen niet al te rooskleurig. Waarom staan we daar niet bij stil? Is het uh, misschien omdat de vis minder aaibaar is? Inmiddels is wetenschappelijk wel bewezen dat vissen pijn lijden en stress kunnen hebben. Professor Gert Flik doet aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek naar het welzijn van vissen. En die radstaak liet ze rondleiden door het laboratorium van de prof. We lopen door de kelders van een van de gebouwen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het aquarium in het Huigersgebouw. Kijk, waar kunnen we erin? Het tweede binnen is de tropische ruimte waar we inkomen. Hier zitten de warme vissen. Hoe warm is het hier? 26 graden, 28 graden soms. In die range altijd. We zien kasten staan, ja, stellages met allemaal bakken. Ja. Met water en vissen erin. Daar zitten hier in deze ruimte tilapia's in, Mozambique tilapia's. Ja, dat is ook vis die behoorlijk geconsumeerd wordt. Ja, inderdaad. Het uh, is een hele, hele belangrijke vis uh, in, de, in de viskweek. Want daar hebben we het over, hè? dat is een hele groot, heel groot deel. We hebben het niet over de, de sportvisserij die af en toe in het weekend uh, een hengeltje nee, uitgooit. Het is vooral de, de kweek, wat natuurlijk heel significant uh, ja, bijdraagt aan, aan, aan, aan vissen... ...op de wereld is en uh, ja, ook daar moet je welzijnsoverwegingen meenemen. Deze tilapia... Grijze vissen? Grijze en ja, ook donkere. Als je goed kijkt zie je dat er een paar donkere mannen in zitten. Het zijn uh, vissen met een hiërarchie. De donkere mannen dat zijn de dominante kerels die het voor het zeggen hebben. En die houden een harem van vrouwelijke vissen erop na. Waarom zijn ze donker? Komt dat? Uh, dat, ja, dat is een, een signaal dat zij dus de baas zijn. Het is een, uh, ja, een, een adaptatie van het dier... Uh, heeft hij verworven van, kijk, uh, ik ben de baas. Dat kunnen ze dus zien van elkaar. Deze moet je voor oppassen, want die heeft het hiervoor te zeggen. Kijk, je ziet hem ook vechten daar, Zo'n wegwezen, je zit op mijn gebied. Ging hij weer achter, een iets kleiner. Ja. Is dat dan een vrouwtje waar die je dan... Uh, die grijzen, dat zijn meestal vrouwtjes. Uh, vooral als de, de vinnen wat ronder zijn... en die, die kop wat minder uitgesproken met zo'n met zo dikke lip. Zeg maar, dan zijn het vrouwtjes. En hier zit er ook bij met eitjes in de bek. Hè? Het zijn muilbroeders. Dat betekent dat als je ze grind geeft... Dan maken ze kuiltjes, de mannetjes, en de vrouwtjes leggen de eitjes in. De mannetjes bevruchten de eitjes, dan nemen de vrouwtjes de eitjes in de bek en broeden die in de bek uit. Hoe kun je dat welzijn meten? Hoe kun je nu zien aan deze tilapia of die gelukkig is of niet, of die stress heeft of die pijn heeft? Nou, wij kunnen onder andere gewoon in het bloed van de vis meten hoe het met stresshormoon spiegel staat. Daar kun je iets uit afleiden of ze wel of niet happy zijn. We kunnen ook, als, als het nog ingewikkelder mag... we kunnen in allerlei endocrine weefsels, hormoonproducerende weefsels... kijken hoe, de, hoe het DNA zeg maar, afgelezen wordt en wat voor eiwitten er worden geproduceerd. Ja, dat kunnen wij in een vroeg stadium al meten... En, en, en dus iets vertellen over hoe het met de stand van zaken is in die vis. En wat is dan de conclusie? Nou, Je, je snapt al wel dat, uh, dat zo'n vis als deze, die wordt hier in een glazen tank gehouden. Ja, dat is niet natuurlijk. Als je naar een viskweker gaat, worden ze in grote betonnen bakken gehouden. Dat is niet natuurlijk. Kunnen we voorzieningen treffen die, als dat nodig is, het wat aangenamer maken voor de vissen... waardoor ze beter gaan groeien, want dat willen de mensen. En ja, je, je moet dus de marges aftasten van hoeveel voer moet je erin stoppen... hoeveel eiwit krijg je ervoor terug en kun je dat doen terwijl de vis happy is. Of wil de consument misschien wel wat meer betalen als er een stickertje op het doosje zit van... Deze vis heeft het uh, plezier gehad in zijn leven. Mensen willen dat nu voor een kip en voor een vark ook. Dus waarom niet voor een vis? En welke vissoorten wordt hier nog meer onderzoek gedaan uh, als we het hebben over welzijn? Uh, meervallen. Hier zitten uh, hele grote meervallen. Grote groene bak staan we nu bij een rond. Groene ja. En net erover. Netje erover. Ja, als, de, als deze eruit springen, dan uh, dat is een hele worstelpartij voordat je die er weer in hebt. Bijna meten. Ja, meten. Makkelijk, ja. Zo. Die hebben we hier om eens te kijken ja, hoe die grote meervallen nou zich gedragen. En een van de dingen die ons hierbij opvalt is dat als je de dieren onder deze condities houdt. Hier in het lab met licht aan overdag en s'nachts is het hier dan duister of donker. Dat we ze heel vaak op de bodem zien rusten. En uh, ja, wij denken dat dat een hele belangrijke boodschap is dat je vissen rust kunt geven. En, uh, dat, dat, nou, je, ziet ze hier, je ziet ze nu ook heel, heel ja, hier onder op de rand. zie je er een paar tegen de wand liggen. Soms liggen ze met de buik omhoog. Noem je dat slaap? Dat noemen wij maar slapen voorlopig. Het is wat anders. Als ik nou een handvoeren hierin gooi... dan zul je zien dat er ook nog wat anders mogelijk is dan wat je nu ziet. Want het is nu echt heel rustig in deze tank. Doe eens. Uh, nee, want het oh, is afgesproken. Ik mag niet uh, voeren. Er hangt, hangt een briefje op het bak. Ze hebben al gehad. En, uh, deze vis heeft ook nog iets bijzonders. Hij heeft niet alleen kieuwen, maar ook ademhalingsorganen. Die lijken een beetje op bloemkooltjes. En die kan dus ook buiten het water een hele lange tijd uh, gewoon ademhalen, lucht ademhalen. Het is natuurlijk ideaal in een kweeksetting. In ja, als het water eens een keer wegloopt of je moet transporteren of weet ik veel wat. Je kunt deze vissen gewoon een tijdje droog, tussen droog houden. Daar eh, hebben ze geen probleem van. In het wild lopen ze ook over het land. Walking catfish, dan zie je ze gewoon over straat lopen. Als het regent, dan lopen ze gewoon over straat als ze ergens heen willen. Deze boodschap over het welzijn van vissen, ja, laten we eerlijk zijn, dat staat niet echt hoog. ...op de agenda. Nee. Maar toch, u, u verkondigt uw boodschap... U, ...u praat met, met, onder andere met, met viskwekers van mensen in, het, nee. uh, in, in dat wereldje. Hoe reageren die? Nou, over het algemeen uh, zien wij een uh, goede discussie uh, op gang komen. En, uh, men is wel bereid om naar ons te luisteren... ...en, en, en wij vinden volgens mij goed gehoor met, met wat wij vertellen. Ja, en, en waarom staat het niet op de kaart? Ja, dat is dat probleem dat een vis ver van ons af staat. Grosso modo, het grote publiek heeft niet zoveel met vissen. Ja, op een bord vinden ze het vaak wel leuk. Maar ik vind dat je dan, als je weet dat een vis in feite... net zo goed een gewerveld dier is als jezelf, of jouw hond of jouw kat, aap, paard... ga maar door... dat je dan die vissen zelf een overweging moet geven... of je daar niet voorzichtig mee omgaat... als je dat dier wilt produceren om op te eten. Kun je op een makkelijke manier uh, maatregelen nemen... zodat je op een verantwoorde manier vis kunt produceren? Nou, je kunt vissen iets leren... Conditioneren noemen we dat met een chique woord. En je, zou kunnen, je kunt de vis leren om, om te onthouden, dat komt de lichtflits. en Dat vinden ze trouwens meestal niet leuk, maar dat kunnen ze dan leren. Daar wennen ze wel aan. En met die lichtflits komt er iets lekkers te eten. Dan activeer je de beloningssystemen in de hersenen van de vis. Als je die beloningssystemen activeert in de hersenen van de vis... zul je de stresssystemen onderdrukken. Nou, als, je, als je die truc aan een viskweker kunt vertellen... Van, als, als jij die vis... Uh, een week lang niet te eten kunt geven omdat die op transport moet of gesorteerd moet worden. maar je geeft in die week wel die lichtflitsjes. en je zet elke keer dat beloningssysteem aan. dan onderdruk je de stressrespons van de vis. en zal die waarschijnlijk happier uit het transport. en uit de sorteeractiviteit uh, komen. Nou ja, dat, hoe simpel kan het wezen, zou ik zeggen? Als je dat met, een, met één lichtflitsje. voor elkaar kunt krijgen, een paar keer per dag. waarom zou je het niet doen? En wij, wij willen dus praktisch vooral ook meedenken. En mensen mee laten discussiëren over wat, wat kan wel, wat kan niet. Waarbij we wel daarvoor willen gaan dat we de, de grenzen wel 20, 25 jaar vooruit willen zetten. En innovatief aan de gang willen. Want de techniek mag niet de beperkende factor zijn in ons onderzoek. Bij de farmsten weten we dat daar financiële remmen op zitten. Begrijpelijk. Maar wij hebben nou net de luxe dat we in een universiteit dingen kunnen doen. En nou ja, als mensen er dan van overtuigd zijn dat het goed is, dan gaan ze dat vanzelf doen. De tijd die komt wel. Liza was dit uit de musical Showgirl van uh, de Amerikaanse componist George Gershwin. Vandaag is de laatste dag van de vijfde nationale tuinvlinder... Telling. Nou, wie gaat dit lusterum jaren de race winnen? Wordt het de kleine vols, de dagpaar oog of de Atalanta? Ineke Radstaat van de vlinders. Radstaat is het, hè? Want wij hebben hier een radstaak rondlopen. Maar ja. je bent geen familie? Nee, één lettertje verschil. Nee, Ineke Radstaat van de vlindersstichting is hier. Met de laatste gegevens van de Vlindertelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, nou, wat is de tussenstand? Hoeveel is er geteld? Er is uh, een heleboel geteld. Ik kijk even op mijn telefoon. Want daar mm -hmm. heb ik de laatste cijfers. Er zijn nu... 2779 tuinen geteld. Ja. Dus tuinen, ja, ja, tuinen. Dus bijna 3000. Mm -hmm. uh, gemiddeld 20 vlinders per tuin okay. en 6 soorten. En dat is, dus, is dat ook een, een normaal gemiddelde? Of ben je nu al ergens verbaasd over? Het is best hoog. Ja. Het, is, uh, ja, het zijn goede, goede getallen. Ik heb ook even de gegevens van vorig jaar erbij gezocht. Toen in 2012 hadden we 13 vlinders per tuin en 5 oh. soorten gemiddeld. Oh, Dat is dus, dus uh, dat heel veel Dat is goed. wat beter. Ja. Maar in 2009 bijvoorbeeld waren er 22 soorten per tuin. Dus dat was toen nog ja. weer wat beter. Eigenlijk is vijf jaar natuurlijk ook nog te kort, misschien toch, om echt, echt, de, echt de harde conclusies te kunnen trekken. Ja, klopt. En het is natuurlijk ook een momentopname. Ja. Uh, het is dit hele weekend hartstikke mooi weer. Dus dan vliegen er gewoon veel vlinders. Ja. En in andere jaren hebben we ietsje minder weer gehad. Ja, dan zie je ook meteen uh, dat er minder vlinders vliegen. Dus ja, we brengen wel wat uh, nuances aan daarin. Ja, want als het hele weekend regent, dan... Ja dan meestal verlengen we dan nog een dag of twee dagen in de hoop. Niet, dan roep je ook niet meteen dat het verschrikkelijk, verschrikkelijk slecht gaat met de vlinders natuurlijk. Nee, nee precies. Nee. Nee, het, is inderdaad, het is een momentopname. Dus uh, ja, wij, wij kijken gewoon naar uh, uh, wat is er bijzonder. Maar die gemiddelden die zeggen toch wel iets over uh, uh, wat voor vlinderjaar het in 2013 is. En dat is uh, ja. vooralsnog best wel heel goed. Ja. En uh, wat zijn de toppers op dit moment? Uh, de dagbouwoog is echt... Oh ja? ja. Die staat helemaal op één. En dat is wel leuk, want die heeft nog nooit eerder... Nee. de tuinvloende gewonnen. is meestal de kleine vos. Maar uh, door het koude voorjaar... is alles gewoon een maand later. En zo ook de kleine vos, die normaal een beetje rond half juli uh, uit zijn pop kruipt. De tweede generatie vliegt mm -hmm. dan. Die is nu net wat later. We zien nu dat hij net begint te komen. Maar ja, hij is net te laat voor de tuin telling. Dus waarschijnlijk zal hij uh, volgende week uh, in grote aantallen vliegen. Ah, dus als het over twee weken was geweest, deze telling... dan had hij wel weer uh, ja. Uh, ja, had beter gescoord. En ja. nu is het de dagbouw oog die uh, van zijn eerste plaats weet te stoten. Ja, en die is normaal eigenlijk begin augustus dan net weg. Die is mm -hmm. dan net over zijn piek heen. Maar ook die is een maand later dan normaal. Ja. Dus die zit nu helemaal in zijn top... En, uh, ja, het zijn echt hele grote aantallen ook. Ik denk ook niet dat die nog uh, gaat worden ingehaald. Ik zal even kijken. Waarom ja, 14.000 al. Dus, uh, wat, wat, waarom werkt het eigenlijk bij vlinders zo? Want bij vogels is het natuurlijk... We moeten ook altijd wachten wie er weer uit Afrika komt. En, uh, en dan heb je dat ook, gaat het in golfbewegingen. We weten ongeveer welke vogel wanneer Nederland binnenkomt. Maar waarom is dan bijvoorbeeld zo'n dagpauwoog uh, in dit geval eerder dan zo'n zandoogje? Ja, die vliegt, die vliegt altijd net wat eerder. Ze hebben, vlinders hebben ook die golfbeweging. Meestal twee pieken per jaar, soms drie... als het uh, een goed najaar is. De vlindersvliegen, die leggen eitjes... En dan heb je weer rupsen. Die rupsen zijn meestal in juni. Dus mm -hmm. in juni zie je meestal ook wat minder vlinders. En dan vervolgens zo vanaf juli kruipt de nieuwe generatie zomervlinders weer uit de pop. En die dagbouwogen, die doen dat altijd net wat eerder dan de kleine vossen. Nou, wat maar waarom? Wat, wat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat is zo uh, ja, interessant om, eens, uh, om ja. eens uit te zoeken. Maar we weten wel dat de dagbouwogen altijd piekt voordat de kleine vos dat doet. Wat grappig, ja. ja. En nu heeft u dus net deze piek in dit weekend uh, ja, mee, dus mee, we mee hebben, we hebben, Ja, dus daar hebben we geluk mee. Ja, uh, uh, zo'n zo teldriedaagse, hè? dat heeft inderdaad, ze zei je net ook al, een hele grote toevalligheid. Ja. Is het ook wel eens zo, uh, dat, want, want nu hebben we de, bijna 3000 tuinen, doen er mee aan deze vlinderteling. Hoe, en hoe heb je die mensen geronseld? Um, ja, op alle mogelijke manieren eigenlijk. We hebben veel uh, in kranten geadverteerd. En de sociale media heeft ook heel erg geholpen. Dus Facebook uh, en Twitter. Mm -hmm. En natuurlijk al onze vaste waarnemers en donateurs. De mensen die uh, ja, aan de Vlinde Stichting verbonden zijn. Die hebben we ook allemaal gevraagd om mee te tellen. Ja. Dus op die manier uh, proberen we zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken. Ja, want het is wel een betrouwbare telling. Het is niet zo dat je, dat je wel een keer hebt gehad dat iemand uh, beweerde... dat hij 40 koninginepaarsjes in zijn tuin had. En dat je dacht, nou, dit is misschien... Ja, ja, er zitten wel dingen tussen hoor. Ik zag oh, ja? nu ook bijvoorbeeld dat uh, uh, het groot dikkopje, die staat op nummer 10 nu. Mm -hmm. En dat is eigenlijk best een beetje gek. Het groot heel, dikkopje, uh, want we hebben hier, je hebt hier een, de tellenkaart de ook meegenomen. Er staan allemaal hele mooie foto's. Ook, uh, dit, oh, dit is het groot deze, dikkopje. Ja. Het lijkt een beetje op een mot. Ja, precies. En die wordt denk ik heel veel verward met, die staat op de achterkant hier, met de gamma-uil. Dat is deze. Oh ja. Ik heb hier net even door de tuin een rondje gelopen. En ik zag er zo ook al een stuk of vijftien uh, tussen de bloemen doorvliegen. Die is nu, net als die dagbouwogen, heel erg aan het pieken. Die komt een hele grote aantallen voor. Vooral ook in tuinen. Mm -hmm. Maar het is een heel druk beest. Hij fladdert, hij gaat nooit zitten. Hij is heel druk, steeds aan het vliegen. Dus ja, zo in de gauwigheid kan ja. ik je voorstellen dat je die verward met zo'n groot dikkopje. Die, die, die drukke gamma-uil, die, die vliegt dan heel hard voorbij en dan denken mensen dat het het groot dikkopje ja, is. Ja, die kijken dan naar de kaart. Omdat en, ja. die hier op de kaart op de voorkant staat en pas als je omslaat, zie je nog die gamma-uil. Ja, precies. Mm. Dus dat is uh, voor ons een mooie les om hem de volgende ja. keer op de voorkant te zetten. Inderdaad, wat grappig. Want als ik het zo bekijk, inderdaad, het is een, een, een uitklapboekje. Uh, en, en als je hem zo verspreidt, dan zie je dus al die vlindersoorten. En pas als je omslaat, zie je nog de gamma-uil staan. Uh, dus dan, uh... Normaal is die ook niet zo uh, talrijk aanwezig. Maar net nee. als die dagbouw is ook deze... Ja, normaal en, is die de piek al voorbij. En nu zitten we er volop in. En ga je dat zelf dan zometeen een beetje recht trekken, die cijfers? Omdat je denkt van nou, dat dikkopje, uh, dat, dat geloof ik geloof ik wel. Nou, we zullen in ieder geval niet zeggen dat het nu ineens heel goed gaat met het groot dikkopje. Nee. En ik zal ook wel even in de terugkoppeling naar iedereen die je heeft meegedaan, toch even een fotootje van de Gamma -uil En met daarbij van nou had je deze als groot dikkopje, dan kun je het nog even veranderen. En dan uh, ja. hopelijk gaan de mensen dat dan toch doen, als het niet blijkt te kloppen. Vandaag kan er ook nog geteld worden. Dus, uh, dus de, de, een, een echte. De eindstand is er natuurlijk nog niet te, te geven. We weten wel dat het slecht gaat met de Vlinders in Nederland, hè? Ja, dat klopt. Ondanks dat we er nu heel veel zien... Ja. is toch uh, ja, het, uh, het lange termijn gemiddelde, zeg maar. het langjarig gemiddelde... Mm -hmm. is slecht, dat gaat naar beneden. En ja, dat komt vooral door uh, het verdwijnen van leefgebied van vlinders. Ja. Er, er zijn gewoon steeds meer, minder bloeiende bloemen. Uh, bermen worden bijvoorbeeld allemaal heel erg netjes afgemaaid, rommelige hoekjes worden netjes geschoffeld, gaat een hekje omheen. En juist dat soort plekjes zijn voor vlinders heel erg belangrijk. Ja. En daardoor zien we dat ze achteruit gaan. Want in de afgelopen eeuw zijn 17 van de 71 soorten verdwenen. Zag ik en 14 staan op het punt te verdwijnen. Ja, klopt. Dat is best wel heftig. Ja, en dat Dat is vooral dan. Uh, dat zijn vooral de zeldzame soorten. Mm -hmm. En die, ja, die hebben echt nog een paar postzegeltjes in Nederland om uh, um op te leven. Die, die zitten echt, uh, hebben hele specifieke eisen. Bijvoorbeeld alleen in een bepaald veengebied leven ze dan. Ja. Ja, als zo'n gebiedje dan verdwijnt of als daar iets gebeurt... dan is zo'n vlinder natuurlijk ook meteen verdwenen. Maar ook de gewone tuinvlinders zoals die dagbouwoog die het nu zo goed doet... die is toch in de laatste decennia ook met een factor 10 verminderd. Wow. Dus dat zijn best wel uh, ja, heftige getallen. Ja, zijn er, zijn er dingen aan te doen? Bijvoorbeeld uh, voor vroeger vogels televisie, ik ben net op pad geweest... met uh, zo'n reddingsplan voor de knoflookpad bijvoorbeeld. Daar worden dan allerlei dingen voor gedaan. Is dat zoiets er ook voor vlinders? Ja, ja zeker. Nou, die bloeiende bloemen, daar kun je ze uh, met name mee helpen. Dus uh, uh, in de tuin planten neerzetten met veel nectar erin, mm -hmm. dat helpt. Maar ook, ik hoorde het net al even bij de egel, geen uh, ja. uh, round-up meer, geen slakkenkorrels. Want dat soort gif, ja, dat gaat ook allemaal in planten zitten. Rupsen eten daarvan en die gaan dan dat dood aan. Ja. Dus dat soort dingen, uh, als je dat in je tuin uh, doet en de goede planten neerzetten, dan kun je ze zeker een handje helpen. Dan kunnen we weer met z'n allen helpen om die vlinderstand weer een beetje de goede kant op, een beetje de goede uh, kant op te sturen. Te sturen ja. Ja. Ik zou eventueel hier nog uh, bij, bij Stadzichtgemiddag kunnen gaan tellen natuurlijk. Dan uh, uh, heb ik dit boekje bij de hand. En zal ik niet vergeten om ook de bladzij om te slaan. Ja. Zodat ik niet de gamma uh, aanzie uh, aanzien ja. voor een groot dik kopje. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, dat tellen, hoe gaat dat in zijn werk? Heel kort nog, voor mensen die het nog willen doen vanmiddag. Ongeveer een kwartiertje een rondje lopen in je tuin. Ligt een beetje aan de grootte van je tuin natuurlijk. En ja, rustig uh, noteren alle vlinders die je ziet. Ja. Je kunt ze doorgeven via de website vlindermee.nl of een appje op je telefoon. Oh, vlindermee okay. heet hij ook. Ja. Die is gratis. Die kun je uh, gewoon downloaden. En dan kun je direct zeggen van nou, dagbouwogen versturen. En dan uh, hoef je ook niet meer in te loggen op je computer. Dus dat is helemaal makkelijk. Dat is ideaal. Uh, Jij hebt hier net al even rondgelopen. Wat heb je zo al hier zien rondvladderen in onze omgeving? Nou, natuurlijk uh, een heleboel gamma uilen. Ja. Een stuk of uh, 15 waren heel druk uh, rond de vloks en aan het vladderen. Eén dagbouwoog zag ik, uh, één kleine vos en één bruin zandoogje. Maar het is nog vroeg, dus ik vind het al uh, best wel heel behoorlijk... dat er voor tien uur al uh, zoveel soorten te zien zijn. Dus dat belooft nog wat voor vandaag. En wat is je, wat is je lievelingsvlinder? Mijn de dagbouwoog. dus ik heb dit jaar echt heel veel gelukkig. Wauw, ja, dit is echt jouw jaar. <laughs> dit Ineke. is helemaal mijn jaar, ja, precies. <laughs> Oké, okay, Ineke staat van de Vlinderstichting. Dank je wel voor je komst en voor je uitleg. Er kan dus nog worden geteld... Ja. Uh, de hele dag de hele dag nog. En uh, kijk voor meer informatie. Gewoon ook even op onze website vroegevogels.vara.nl En tel vooral mee met die vlindertelling in je eigen tuin. Beethoven's Second. U weet wel dat is die film met die enorme Sint Bernard Honds. Was dit Burger Binge uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van componist Randy Edelman. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, speciaal in het kader van die vlindertelling gaan we nog even terug naar ons antwoordapparaat voor deze melding uit het Gelderse Dieren. Met Marjolein Boekhoven in Dieren gisteren mijn eerste dagbouw oog op een paarse butea Wat een verrassing. S'avonds loop ik in de bovengang van ons huis en zie een vlinder op de lamp zitten. Lamp uit. Anders verbrandt hij. Hij vliegt naar de volgende lamp. Weer lamp uit. Gaat daarna rustig op de muur zitten en doet zijn vleugels open. En nu zie ik dat het onze tweede dagbouw oog is. Hij is zo prachtig als hij open is. Met al die mooie kleuren en die vier grote ogen op elke vleugel. Met geen één vlinder te verwarren. Maar als hij dicht zit, is hij zwart. En dan herken ik hem niet altijd. Maar hij heeft gezellig op het plafond van de gang samen met ons de nacht doorgebracht. Nou, dat is schattig. Um, er waren veel prijzen uh, te winnen in deze uitzending. Kijk voor meer informatie gewoon even uh, op onze website. He, dat boek bijvoorbeeld over die eilanden. Heeft u een mooi eilandverhaal, stuur het in. En uh, wilt u kans maken op die kaartjes voor dat bijzondere concert in de Apenhul? Kijk dan ook even op vroegevogels.vara.nl. En dan gaat de rest gewoon vanzelf. Op de website staat ook een heel schattig filmpje van uh, onze rubriek Zelfgeschoten. Een heel grappig filmpje van een uh, nou, nogal onhandig ijlskuiken...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 de leukste hotels. Die... Hallo, hier Kees met de minder fileberichten. Dit weekend sluiten we de A15 af tussen Gorkum en Ridderkerk vanwege wegonderhoud. Daarvoor moet ik af en toe ook de tunnel in. Dus het kan zijn dat ik soms weg van. geen bereik heb. Dus mensen, ga dit weekend niet zomaar de A15 op. Maar ga goed voorbereid op weg en kijk op vanaanabeten.nl of download de app.